9 uur. Bastiaan Nachtigal met het NOS-journaal. De NS verwacht dat morgen in de loop van de dag 9 op de 10 treinen weer rijden. In de ochtendspit zijn er nog wel problemen door de stormschade. Vanavond rijden er weer mondjes maatreinen, maar de NS denkt dat de meeste gestrande reizigers toch thuis komen vanavond. Daarvoor worden ook bussen ingezet. Voor passagiers die niet thuis kunnen komen, wordt zoveel mogelijk opvang geregeld, onder meer in de vorm van veldbedden. Rondom Utrecht staan volgens de VED lange files van mensen die gestrande vrienden of familie op Utrecht Centraal willen ophalen. De stukken van Oekraïne die bezet worden door pro-Russische separatisten zijn volgens het Oekraïnse parlement officieel door Rusland bezet gebied. Het parlement heeft een wet aangenomen die critici een oorlogswet noemen. Daardoor kunnen Oekraïners die in Donetsk, Luhansk of de Krim met de opstandelingen samenwerken worden vervolgd. De oppositie in het Oekraïense parlement was tegen de wet omdat hij het vredesproces in gevaar zou brengen. En ook Rusland is tegen omdat afgesproken zou zijn dat niemand vervolgd zou worden voor misdaden in die gebieden. Het Verenigd Koninkrijk stelt ruim 50 miljoen euro beschikbaar voor de veiligheidsmaatregelen in Calais. Dat heeft de Britse premier May afgesproken met de Franse president Macron. In Calais wordt in feite de Britse grens bewaakt. De Franse politie controleert haar paspoorten... en voorkomt dat migranten op vrachtwagens naar Engeland rijden. De politie heeft een man uit Tilburg opgepakt... die in zijn gehuurde bestelbus een miljoen illegale sigaretten had. De man had zijn lading opgehaald bij een loods. En daar werden nog eens 49 pallets met in totaal 16 miljoen sigaretten gevonden. De fields denkt dat ze bedoeld waren voor de Engelse markt.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 Free men, I built this tension of fear. Wounded out when I cannot be. Was I not here to linger? Was I not here to bluff? Holding our reasons, ready for your own time to cuff, I hold the reasons, keep the lies running long enough. You taste your soul again, won't you? We beg your mercy I feel will of perfection. Knowledge of truth. Will not be losing the have you already had. Hey. Um me See Op dit moment is het uh, gaande Electro-Sonic... tijdens het uh, Eurosonic sonic uh, Noorderslag-festival. Uh, Daar spelen uh, deze band. Fan heet uh, de band. En dit nummer heet Findings. Ook uh, afkomstig van dat, uh, de EP Flow... die deze week uh, gewoon haar primeur beleefde. Streaming noemen ze dat met een mooi woord. En wij gaan weer terug naar de compilatie... van de, de, de tweede voorronde van de Acta woord Het woord is aan PPFisher.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 Wiepertje. U hoort het goed, geef een applaus voor Yes Miss No Miss! GEJUICH He ain't got me, so remorseful, pray to God knows, I am lost Stars above me burned out, stranger, war or lusty. You're in danger. In daylight, I see. In darkness, I creep. I am not me. He has got me. Sackle, save me. it in this bed. Father, tell me, won't you bend the devil out my head? Is left of me my purity in the sunset, dust and dust off keep your eyes shut. I can give you what you dream. Go save me, yeah. in.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 In ons en wil je ons graag zien of wil je ons graag boeken? Dat kan via jasmisnomis.gmail.com. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Dank je de wij hier mogen staan vandaag. Wij zijn Jasmisnomis yes, en het volgende nummer is Rubberman. He's wrong, he's right. It's going. On every day The earth feels small, so am I Living just another day I want wanting closer to nowhere. He's above us, all see the light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 Who's the enemy and why I hope they hold the light The crew Trouble and gone, trouble and gone It's in president's clothes, but don't forget the bomb Kiss us still fighting, out in the street The ghetto ain't black no more, still they got nothing to eat True the rubble, rising, nothing anymore Protest about the significance always, foot in the soul Everybody's starting from Montreal to Beirut They don't know how they are just thinking There ain't no good Troubling, on, Troubling, on, Surely nothing's changed. To fly out of mother's womb, Oh why it's out there, it's also inside. It's, it's always been. I sure. should you have a in Now, troubling, gone. Troubling, gone. gone. The president's done, but the police are bum. Troubling, gone. Troubling, gone. On.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 Maar mensen, We maken ons op voor alweer de laatste band van deze onvergetelijke zonne-overgrote. Tweede voorronde van de Rob Act Awards, jaargang 2017-2018. Jawel, u hoort het goed. Alweer de laatste, bijna half tien. En het is zover. En ook bij deze laatste band begon het ooit allemaal met een beetje jammen voor de gein. Maar al allengs is het toch wat serieuzer geworden, jawel. De afgelopen twee jaar hebben ze zich opgesloten, voornamelijk in de oeverruimte. Ze hebben hun werk, hun ding, zoals het in de biografie staat, geperfectioneerd. En nu zijn ze er klaar voor. Het grote publiek mag met deze heren kennis maken... Ze zijn bij elkaar gekomen om te ontsnappen aan de burgerlijke sleur. En gebruiken hun psychedelische guns om daar al hun energie en creativiteit in te stoppen. Jongens en meisjes, dames en heren, even de plaats voor Lost Neptune! De band van uh, vanavond uh, Jasper en Rory zitten, en Rory heeft al een verleden met Roppa Akda voor, toch? Ja, dat kan je wel zeggen. Want je hebt al eens eerder meegedaan in een andere band. Ja, dit is uh, inmiddels mijn vierde keer alweer. Ja. In ja. Tien jaar tijd, denk ik. Want je bent uh, meerdere malen ben opgedoken. Uh, ja. ja. laatste band was? De band hiervoor? Ja. De band die voor, dat was Crying Wells. Oh ja, ja, ja. Uh, nu met Lost Neptune. Hoe is dit ontstaan? Uh, dit is uh, ontstaan weer vanuit een andere band waar we niet aan, uh, aan de Hulpacta wordt hebben meegedaan. Ja. En uh, dat was leuk. Zelfde persoon eigenlijk. Alleen waren hadden zoiets van, we willen toch net even iets andere muziek gaan maken. Ja. Toch maar eerst echt even jammen en uh, daaruit magie laten voorkomen, zoals wij dat noemen. ja. Dat wat zeg je Josman? In ieder geval wel, ja, wel met twee personen minder dan met de vorige band. Dus, uh, dat was vijf man hè? Ja dat was vijf man inderdaad, we hebben de rol een beetje omgedraaid en uh, ja. Dus nu, nu zijn we inderdaad, nou ja, wat zij zegt, we zijn gaan jammen en uh, daar, daar zijn we toch wel wat serieuzer in geworden. En, uh, ja, wat ik, wat ik uh, ook heel opvallend vond, uh, was het doorwisselen. Het leek wel een, uh, een voetbalelftal, maar dan met drie bandleden. Uh, de drummer ging op een gegeven moment gitaar spelen, Rory op basgitaar. En jij uh, leverde je bas uh, in en ging uh, drummen. Ja, klopt. Ja, dat, uh, ja, dat is een beetje, we willen daar een beetje een ding van maken. Uh... Ja, het was wel een beetje een gok natuurlijk. Want ja, je hebt kans dat de jury zoiets heeft van, huh, waarom, waarom doen jullie dit? En, uh, dus ja, we, we hebben echt geen flauw idee wat ze erover gaan zeggen uh, eigenlijk. Dus dat, ja, wat dat betreft is het een beetje een gok. Maar ja, ik, ik heb een band nog niet echt eerder zien doen on on stage echt ofzo. Dus uh, ja, ik denk wel dat we er iets unieks mee hebben. Nou, maar ik denk ook, waarom niet? Ja, waarom niet inderdaad. Ja. We hebben het idee dat het, dat het er niet minder goed door gaat klinken ofzo. Dus uh, ja... Ik denk, denk dat we het niet hoeven te laten. Oké, okay, dus dat is, dat is de ene kant van, van, van jullie wat betreft het doorwisselen. Dan even over de muziek zelf. Want ik, ik, ik had dat toch ook een beetje de voorliefde of jullie... Nou, Soundgarden... Pff, uh, alles wat met grunge, dat zat erin. Ja, dat klopt inderdaad. Dat een beetje... Hoe komt die voorliefde vandaan? Ja, Hij komt vanaf bij mij van Nirvana en van Kurt Cobain vandaan qua zang. Ja. vind ik gewoon lekker. En ik kan het toevallig. Dus waarom niet? Ja, heb je ook een beetje in uh, een beetje de levenswandel van Kurt Cobain uh, een beetje zitten doorkijken? Uh, ja, ik, uh, dat heb ik zeker gedaan. Ik heb ook zeker wel een tijdje zo geleefd. Maar, uh, toch? Toch stiekem wel. Ja, ik ben ja. toch een rocker ergens. En, uh, maar ja, iedereen moet het Ik ben het nu zijn leeftijd dat hij... Uh, 27. Dus. 27. Dat is een, gevaarlijk, een gevaarlijke ja. leeftijd voor een muzikant. Ja. Ja. Maar uh, nog, uh, dit is, doe nog uh, een maandje en dan uh, word ik 28. En die ga ik halen. Die ben ik van plan om te halen ook. Ja. En uh, kan ook zonder. Uh. Ja, oké, okay, maar goed. Het, het gaat uiteindelijk om de muziek. Maar ja, ik, maar ook om de muziek, ja. Alleen het is zoveel makkelijker als je, je voelt je creatiever. als je... Probeert in uh, ja, de geestelijke. De geestelijke ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, nou, ja, ik bedoel, waar, waar halen jullie het vandaan? Ja, daar dus, maar ik vond het zo dynamisch en ook nog echt, ja, het, het, het, het, het, het kookte. Ik moet zeggen, eigenlijk halen we het gewoon puur uit onze drieën en uh, de, het samenspel, want als wij oefenen, dan, uh, Komt je dan gebruiken we helemaal niks. Dan ja, lekker ja. watertje, limonadetje. Ja. en we gaan gewoon uh, inpluggen en spelen en dan laten we gewoon, ja gevoel maar komen. Vanuit de buik? zoals ja, De buik, de tenen, alles. Waar we het vandaan kunnen toveren, toveren het vandaan. Ik ga nog even naar Jeroen toe. Oh, ja, die is, ja, ik ga je toch even bij het gesprek betrekken. En waarom? Ja. Uh, dat heeft te maken met het doorwisselen. Ik zei het net tegen Jasper ook. Ja. Hoe is dat lekker? Voor een drummer die dan ineens even de gitaar op kan pakken. Ja, ik vind het sowieso allebei superleuk om te doen. En dan vind ik het ook leuk om op het podium te doen natuurlijk. Ja. Dus ja, dat is super lekker. Ja, dan weer terug even naar, naar Rory, jullie moeten het natuurlijk wel kunnen, hè? Dat, dat, dat, die, die, die dingen moeten wel in je, in je vingers zitten. Ja, ik wil graag nog een keertje gaan drummen ook, maar dat mag niet van de heren, want <laughs> dat, kan, dat, kan, dat kan, kan niet zo goed. Ja, ja. En het schrijven van de, van de muziek, doe jij dat? Ja, het is ook heel verschillend per nummer. Ja. Vooral in deze set hebben we echt allemaal evenveel bijgedragen aan de, de nummers. Ja. Ja, het is heel verschillend. Ja. Moet het ook ergens over gaan? Uh, voor, mij, voor mij is het gewoon, ik wil gewoon lekker uh, mijn ei kwijt kunnen op, op een manier gewoon om, ja echt als een uitlaatklep gewoon en dat is, dat is gewoon waar, waar het mij om gaat en uh, ja ik denk dat dat ook misschien wel een reden is dat het, dat het zo kookt zoals je net omschreef. Hè? Dat, ja, dat, dat we dat allemaal wel een beetje hebben en dat we echt ons, al onze energie gewoon in één keer eruit smijten. En dat, ja. dat merk je op het podium natuurlijk en, en ik in de zaal. Ja, precies. Ja, en dat, uh, en, ja, dat, is, dat is eigenlijk wat we teweeg willen brengen bij onszelf en ook bij het publiek. Uh, dan kom ik er even bij jou Rory. Waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web met Lost Neptune? Uh, momenteel uh, eigenlijk op Facebook. Alleen op Facebook? Soundcloud. Soundcloud. Ja, ja, dat uh, hoor ik ook net uh, mij ingefluisterd worden. Facebook en Soundcloud. Daar staat het materiaal ja. op. En uh, Facebook, uh, ja, ze hebben we toch wel het meeste vinden denk ik. Oké. Okay. Daar zijn we het meeste up to date bij. Goed. Dank jullie wel. Ja, jij ook bedankt. Feel obsessed, gone away last night Mess. but it makes me feel upset. Gone away last night again. I am too late. This is not enough. This is a fight. Come and wake me up. City's burning. Can we dance the fire away? City's burning. City's burning. We're running away, cities Zijn we toegekomen aan ons laatste liedje, bedankt jullie allemaal. Toen ze het podium opgingen tegen maar we gaan eruit met een knal. Ging het met een knal of niet? Dag hem wel. Dus ook hier zijn weer beloftes bewaarheid geworden. En dat maakt ons alleen maar vruchtenvoller. Met z'n allen natuurlijk. U bent het publiek, u gaat bepalen wie er met de publieksprijs vandoor gaat. Er kan nog even gestemd worden... Max 10, maar hou het op 5. Niet eerst gaan pissen. Meteen naar die stembus. Als je je formuliertje nog niet hebt ingevuld. Dus doe dat snel, dan gaat het zo dadelijk geteld worden. Want dat is ook nog een, een karwei om al die, uh, die rare formuliertjes nog even goed te tellen. Um, man, 50 te gekke bands gezien. Laat je voor alle 50 bands wel vanavond. Kom op, je. Oh! Een voorkomen divers aanbod hebben we hier voorbij zien komen. Hebben jullie voor je kiezen gekregen? Jullie zijn echt een fantastisch publiek. Dat meen ik oprecht. Ik heb net gezegd, inderdaad, de juryprijs gaat door de jury bepaald worden. Jullie gaan dus de publieksprijs doen. De jury bestaat uit vijf mensen en dat zijn de volgende mensen. Wouter Groenart zit daar, ook de juryvoorzitter. Of is Maarten is geloof ik voor jullie. Maarten Klaus. Een van die twee voorzitter vanavond. In ieder geval Watergoenart is bassist. Ooit wienaar met cheesy bij de op actobord. Maarten natuurlijk van uh, de Patro University Park sessies en nog veel, veel meer, natuurlijk. Jawara de Baat, hij is dummer. Uh, hij won ooit met mantra hier op actobord. Zijn band mantra. Felice Hofhuizen. Wat een mooie naam, hè, Felice. Geluk betekent dat toch, dacht ik, als ik het niet mis heb. Muziekjournalist bij Haarlem's Podium is verlies. Lisa van der Brink is ook uh, de laatste van de jury. Doet marketing en nog programmering bij het patronaat. En is ook Park Sessies Ah, uh, Verder, ja weet je, we zijn zo terug met de bekendmaking. Ik kan uh, van... Uh... Dit soort dingen weinig zoek maken. Ik zou niet weten wie de jury moet kiezen. Het is echt weer appelen met bananen vergelijken. Maar wat kan het schelen. We hebben een leuke avond gehad. Geef nog even een applausje voor de DJ van dienst. DJ Low Edict Sound System. Doet zo! Is dat wij dus op een gegeven moment uh, toch wel iets uh, van uh, Low-Eric Sound System nog iets uh, hadden. Uh, die aankondiging uh, die daar in patronaat werd gedaan, is dan uh, toch nog wel op zijn plaats uh, geweest, doordat ik er zelf nog iets uh, aan toe heb uh, weten te voegen daarnet ook al. Dus dat uh, sowieso over Low-Eric Sound System. Hij is bezig samen met Mike, daar heb ik het over Dylan. Uh, met uh, nieuw materiaal. En dat moet het komende voorjaar, dus dit voorjaar nog... moet het uh, toch het levenslicht gaan zien. En we zijn dus al zeer nieuwsgierig hoe dat uh, gaat, uh, zich gaat ontwikkelen. Ergens in februari dan zal de lead single worden uitgebracht van uh, deze band. En wij zullen er natuurlijk als de kippen bij zijn... om ze toch hier in de studio uh, te strikken. Dus dat, dat, dat sowieso... Dat was dus Low Erect Sound System. Maar we hebben natuurlijk ook nog even wat dingen die nog gedraaid moeten worden hier bij ons. En bijvoorbeeld deze single van Rob Murphy. Nieuwe single wel te verstaan. Aan het eind van 2017 is die uitgebracht. Hier is North Star. The fire is wild tonight. It's dancing in your eyes. I'll move a little close And say what no one knows You taught me all I know How love can grow and grow I'm just a lonely soul This is new. Zij haar eh, debuut album presenteren in Too Deep in Paradiso. En dan heb ik het over Daisy Ducroo. Dit nummer heet Hard On Your Arm. En daarvoor hoorden we natuurlijk Rob Murphy met North Star. Dan de band die op 8 februari hier gaat komen. Dat is deze band de Viscurs en Arman Animal. In. en into dat waren ze. 8 februari zullen zij hier uh, te zien uh, zijn. En niet alleen uh, die band, uh, no nada Pasa, no Passa Nada, dat is de band, ik moet even nadenken. Is de andere band, die komt een week eerder. Dus, maar daar hebben we nog niet uh, 1, 2, 3 nog even wat liggen. Dus dat moeten we nog gaan regelen. Dus dat, dat sowieso. Um, ik heb, de afgelopen weken heb ik Jolien uh, veel gedraaid. En dan End of Story. Maar wat schetst mij een verbazing. Ik was op een gegeven moment toch eventjes mijn mailbox aan het nakijken. En daar zat iets in. En ineens was daar de nieuwe single van haar, Jolien, met uh, de Cynical Radio. Uh, normaal gesproken zeg ik altijd met mijn compaan tot volgende week... maar die is even op dit moment uh, driftig met een telefoongesprek bezig. Dus dat, uh, gaat, even niet, uh, dat gaat hem even niet worden. Um, volgende week uh, dan is er gewoon weer een reguliere uitzending hier uh, bij uh, Alternative FM. En dan zullen we natuurlijk weer de nodige aandacht besteden aan het nieuwe materiaal. En zeker zal zij er ook weer in zitten. En dat is Jolien dus met Cynical Radio Edit. Is dat straks? Veel plezier met vriend Benno Veuge en Peaceful Radio. En mij hoor je sowieso zaterdag weer. pretend. I try.